Contactstoornissen. Een stereo luisterspel van Reiner Poegert. Nederlandse vertaling Andries Poppen. Regie Jos Jos. Dit stereospel is een radiofonische compositie voor stemmen en geluiden. Een akoestisch experiment dat naar opzet en vormgeving wel even van het traditionele luisterspelpatroon afwijkt. Het thema dat de West-Duitse luisterspelschrijver Poegert hierin behandelt is niet nieuw. Het is al in vele varianten in de literatuur der jongste jaren opgedoken. De mens van deze tijd heeft het steeds moeilijker om met een ander mens werkelijk contact te krijgen en als hij daar toch inslaagt, wordt dit contact door omstandigheden buiten hem om dadelijk weer verbroken. Dat is wat de twee mannen in dit luisterspel overkomt. De pogingen die zij aanvankelijk met de beste bedoelingen ondernemen om met elkaar in contact te komen, worden letterlijk en figuurlijk voortdurend gestoord door de enorme en alsmaar aanzwellende geluidenchaos die hun stemmen overdondert of vervormt, zodat hun gesprek ontaart in een aaneenschakeling van misverstanden en begripsverwarringen. De dialoog die zij tussen die cacophonie van klanken en geluiden door toch met elkaar proberen te voeren, klinkt hierdoor komisch absurd. Maar ze moet in werkelijkheid worden begrepen als een ironische karikatuur van wat een gesprek tussen mensen zou kunnen worden indien de chaos waarin wij leven elk werkelijk contact niet onmogelijk maakte. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo, is daar iemand? Is er nog iemand? Ik heb die indruk. Ik ook. Dat lijkt me een verheugende vaststelling. Dat lijkt mij ook. Mag ik zo vrij zijn u een prettige dag toe te wensen? Als ik eveneens zo vrij mag zijn... Met het grootste genoegen. Hoe staat het met de gezondheid? Wel, ik heb geen uitgesproken reden tot klagen. En u? Bedankt voor de navraag, het gaat best. Alleen een beetje last van die hevige valwin. Van wat? Van de valwin? Achter. Probeer dit met onderwatjes. Ik versta u niet. Overwachtjes. Ik versta u nog altijd niet. Ik heb de indruk dat het contact tussen ons het gestoord is. Ik zei overwachtjes. Overwachtjes. Overwachtjes. Overwachtjes. van op de Overwachtjes. Oh, daar ging de bel. Oorwatjes. Een interessante suggestie, meneer. En als het dan bovendien nog helpt ook. Dat kan ik je op een briefje geven. Ik ben vakman ter zake. In zaken oorwatjes. In zaken valwind. Oh, dan moet ik zeggen dat een gezegend toeval ons met elkaar in contact heeft gebracht. Gezegend. Heb u er al in geslaagd een deugdelijke theorie over de invloed van de valwind op te bouwen? Nee, nee. Geen theorieën, alsjeblieft. Ik heb de pest aan theorieën. Voor mij telt alleen het reële verschijnsel. De valwind als reëel verschijnsel. Niet de valwind als studieobject. Oh, ik begrijp het al. U bent een pragmaticus. Pragmaticus. Dat is het. Dat is het juiste woord. Oh, wekenlang heb ik naar dat woord gezocht. Maar het wou me niet te binnen schieten. De duivel was ermee gemoeid. Ik moet het maar meteen in mijn notitieboekje opschrijven, dan vergeet ik het nooit meer. Oh, u hebt een notitieboekje. U zei een notitieboekje. Ach ja, een notitieboekje. Ja, ik verstond u niet omdat u net nogal luidruchtig een neus noemt. Was dat niet zo? Jawel, meneer, ik bezit een notitieboekje. Een vrij zeldzaam mooi exemplaar van een notitieboekje dan wel. Gelakt alligatorleer langs de buitenkant, handgeschept papier langs de binnenkant, zon en feestdagen in rode druk en een appendix met de langste honderd stromen van de aarde en de voornaamste verkeertekens. Let op! Let op! Verdraai! Naar uw beschrijving te oordelen, hebt u daar een juweel van een luxe notitieboekje. Ja, ik mag wel zeggen dat menig een mij om het bezit van zo'n notitieboekje benijdt. Onlangs liet een zekere dame zich in dit verband het adjectief exorbitant ontvallen. Exorbitant? Exorbitant. Ja, na nou alles wat u mij over uw notitieboekje vertelt... Geloof ik dat die zekere dame met haar adjectieven niets overdreven heeft? Ditmaal zijn u kennelijk vakman ter zake. In zaken adjectieven of in zaken zekere dame? Nee, nee, nee, nee, in zaken notitieboekjes. Oh ja, ja, in zaken notitieboekjes. Beslist. Eh. Hebt u die materie grondig bestudeerd of beschouwt u het meer als vrije tijdsbesteding? Ik zou liever zeggen dat ik een onderzoeker ben. Nee. Ja. Uh. Ik, This is the American Forces Network, Europe. It's three o'clock in Central Europe. <tries> AFN News, from the wires of the AP and UPI. Nou, dat is <tries> bijzonder opwindend. Zegt u me eens, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Wat? Ja, dat onderzoeken. Oh ja, dat onderzoeken. Hmm. Wel kijk, bij het onderzoeken komt het op de eerste plaats op de zogenaamde scheppende dynamiek aan. Zonder zogenaamde scheppende dynamiek is ernstig onderzoek gewoon ondenkbaar. Ja. Scheppende dynamiek. Ja. Nee maar. Ja. En die scheppende... De heer Zubelik wordt aan het toestel gevraagd. Onbekend. Allang dood. Allang dood. De heer Zubelik is jammer genoeg allang dood. En die dood. scheppende dynamiek bezit hij natuurlijk in hoge mate. Ik ben tot nog toe over het door mij gepresteerde onderzoekingswerk niet helemaal ontevreden. En wanneer onderzoekt u zo? Hoofdzakelijks morgens of s'avonds? Of bijvoorbeeld enkel op woensdag? Of, uh... Alleen op zaterdag. Nooit op zondag? Zeer uitzonderlijk. En na zo'n zaterdag bent u waarschijnlijk helemaal uit onderzoek. Ah. Dat overkomt me nooit. Vanwege mijn exorbitante scheppende dynamiek. Maar ontploffen veroorzaakt die exorbitante scheppende dynamiek nooit ontploffingen. Wanneer? Ja, als het labro... labro... labro... in de lucht vliegt. Ik zei, ik verschrijf me niet. Ik zei, hebt u van contactstories? Hallo, wie zit daar voor de brommel is niet op Rutsen. hier? Dat is hetzelfde Bent u er nog? Ik wel. Ik ook. God, zei dat meneer Quartel. Ik dacht al dat het verblijvend contact tussen ons beiden alweer verbroken was. Ja, heel even had ik ook die indruk. Apropos, zei u daarnet niet meneer Quartel tegen me? Wie? Ik. Geen sprake van. Jawel, u zei meneer Quartel. Het zit nog duidelijk in mijn oren. Meneer Quartel, zei u. Ik dacht al dat het bijzonder interessant contact tussen ons beiden alweer verbroken was. Zei ik dat werkelijk? Werkelijk. <tus> Noemde ik u net meneer Kwartel? Zomaar meneer Kwartel. Meneer Kwartel, zei ik, ik vreesde altijd dat hartverheffend en veelbetekend contact tussen ons beiden alweer verbroken was. Of iets in die aard. En u heet natuurlijk niet Kwartel. Nee. Waarom zou u nu uitgerekend Kwartel heten als er miljoenen namen bestaan? Gewoon weg, ik heet Kwartel. Nee, nee, nee. Ja, Nee. ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar meneer Quartel, dat is dan een monsterachtig toeval. Vindt u? U niet? Nee, ik niet. Ik geloof dat ik u niet goed versta. Ik geloof dat u me heel goed verstaat. Hoezo? U bent een agent. Meneer Quartel, ik hoop dat u een grapje maakt. Ik? Een agent? In dienst van wie of wat, denkt u? <lacht> een agent? Misschien wel een vijandige? Wat anders? Een vijandig agent. Natuurlijk. Ik vermoed al dat u het passende adjectief zou vinden. U bent immers vakman in zaken adjectieven. Dan hebt u vanzelfsprekend in alle omstandigheden het passende adjectief bij de hand. En u hoeft dus niet in mijn exorbitant Alligator notitieboekje op te schrijven. Passende adjectieven blijven nu eenmaal in je oren zitten. Behalve natuurlijk als je al een beetje duizelig geworden bent van al die contactstoornissen. Misschien schrijf ik het toch maar beter op. Ik voel me namelijk een beetje duizelig genoeg. Misschien komt het door de invloed van de valwind of door dat kabaal in de kindertuin hiernaast. Dat kabaal in de kindertuin hiernaast wordt op de tuin verdragen. Ja, waar had ik het ook weer over? Oh ja, juist, over die agent. Die vijandige agent. Ja, ja, ja, het venijn zat in de staat. Ik bedoel in het adjectief. Er bestaat natuurlijk geen vriendelijk agent. Agenten zijn van huis uit onvriendelijk. En rabiaat. En gewetenloos. En... Dan moet nog van toen hebben genoeg van dat lawaai. Maar er wordt geen op opvoeding, laat ze knappen op, op de kinderen verloren gaan. Dat blijft regelrecht aan de revolutie. Ik verlang ongelukkelijk stilte. Hoor, wat is. Hallo! Hallo! Hoort u mij niet? Wie zegt u eens, meneer Praat. U heeft vanmorgen toch zeker wel een heet bad genomen. Wie bent u, kwartel? Jeremias, kwartel. Rusten Tera. Ken ik niet. Kom nou, meneer Praat, u zou zomer. Kom niet... er niet met smoesels aan. Als u een sigare wil, ga u dan zelf een in een tabakswinkeltje kopen. Ik geef niks weg. De nee, hemel, meneer Praat, wat is er met u aan de hand? U bent opeens zo vreselijk uit uw humeur. Hebt u misschien op straat een bloempot op uw hoofd gekregen? Of bent u tegen een telefooncel aangelopen? Ik ben u geen rekenschap verschuld. En u hoeft waarachtig de trap niet op te komen. Met uw ongepoetste schoenen wordt u hoe dan ook niet tot de danscursus toegelaten. Danscursus? Trap? Ongepoetste schoenen? <laughs> meneer Praat. Ja, ja, Begint u nou maar te bekritiseren. Mijn bruiloftstoespraak is nog niet koud of u begint ze al te bekritiseren. Meneer, wil u alstublieft op staande voet mijn zeer elegante zevenkamersflat verlaten. Ik heb geen tijd meer voor u. Ik verwacht cocktailgasten. Meneer Praat, wordt toch wakker. U hebt zeker gedroomd of te lang naar de televisie gekeken. Huh, u kent me natuurlijk wel. Denk u toch even na. Huh? Een paar huh? minuten geleden praten we nog samen huh? over mijn opzienbarende onderzoeksexperimenten. Waren de onderzoeksexperimenten? Ja, natuurlijk. Dat klopt. Eindelijk schiet het u weer te binnen. Wat? Alles. Alles, dat kan niet, meneer Quarton. Alles, dat betekent het hele universum. Ja, zo goed. Ik had het alleen maar over... Quarton, onderbreekt u me alsjeblieft niet. Praat? Maar ik, maar ik praat toch? En u... Ik geloof dat u me daarnet praat genoemd hebt. Bekken! Bekken! Ja, doet ja, natuurlijk, zo doet ik u daarnet. Trouwens, zo heb ik u in de loop van deze felgestoorde namiddag al herhaaldelijk genoemd. Bevalt uw naam u opeens niet meer? Hoe bent u daartoe gekomen? Tot mijn wereldschokkende onderzoekingsactiviteit. Ik zei het al. Mijn die naam. Hier, politiecommissaris Klein. Een dynamietaanslag? Ha, Vertelt u maar, ik geeldeer. Maar u stelt nogal vragen, meneer Praat. Hoe kan ik nou weten hoe ik op alle namen kom die toevallig door mijn hoofd spoken? Misschien heb ik die naam toevallig ergens op een huwelijksadvertentie gelezen. Of boven een huisbel. Of... eens, u wil hopelijk toch niet beweren dat u werkelijk Praat heet? ha? Ah. Nee nee nee dat meen je niet. U heet niet Praat, u heet Nama. Wil de vrede niet kauwen? Vertegenwoordig erin stoppen. Ik weet dat dat zo niet trouwbaar is. Ik rattenhofer. Ziet u wel u ik niet ga en niet rattenhofer. Ziet u wel dat ik en daarmee is dan elke Rattenhofer. En daarmee is dan elke zou ik een vijandig agent zijn. Eens in voor goed van de baan. Meneer Quartel, wie heeft ooit gezegd dat u een vijandig agent bent? U dacht het. Dat kan ik me niet herinneren. Waarom niet? Wel omdat... Hé, hey, zeg eens even, meneer Quartel. Bent u soms een vijandige geest? Ja. Aha, staat u van te kijken, wat Ja. En weet u wat me nog meer verbaast? Dat u het zonder blikken of blozen toegeeft. Sta ik zelf ook van te kijken. Geef ik gewoon toe. Zonder blikken of blozen. <lacht> Sta ik echt van te kijken. Kom hier gewoontjes over het tennisveld aangeslenterd... en zeg dan met vaste, maar vastberaden stem... Wil je alsjeblieft noteren, meneer Rottenpluizer, dat ik een gemeen, geniepig, vijandig agent ben? Hm. Geweldig. Eenvoudig geweldig. Meneer Kwartel, over dit ongewone voorval moeten wij natuurlijk onmiddellijk een... ...procesverbaal opmaken. Een wat? Een procesverbaal. Ik versta u niet. Wil u zo goed zijn die trefwoord een beetje langzamer uit te spreken? Ik zei procesverbaal. Ah, procesverbaal. Precies. Proces verbaal. Merkwaardig. Wat is daar voor merkwaardig aan? Nou, nou ja, uw proces verbaal. Ik bedoel, niet het proces verbaal als zodanig, maar. 22. 22. Zegt u eens eerlijk, meneer Rottenpluimer. Hebt u onlangs soms met een pneumatische boor gewerkt? Of hebt u vanmorgen een buitensporige ah. hoeveelheid augurken gegeten? Ja. Oh, ja. Ja. Ja. Ja. Hoe komt u daarbij? Omdat u opeens zo. zo opgewonden bent. Opgewonden? Ben ik opgewonden? En of? Maar waarom zou ik. Omwille van dat proces verbaal? Aha. Of ben ik misschien opgewonden. Beslist, meneer Kwartel. U bent namelijk ontzettend opgewonden. Lieve hemel. U hebt mij aangestoken. Of u mij. U was het eerst opgewonden, maar uw opwinding is groot. Hm? Wij... Rottenhoger. Goed, goed, goed. Voor mijn part ook Rottenhoger. Niet ook. Enkel en alleen Rottenhoger. Mijn naam is geen soep die iedereen op zijn eigen manier kan gaarkoken. Oh, goed, goed. Enkel en alleen Rottenhoger. Daar komt het meneer Rottenhoger momenteel niet op aan. Hm? Wij zijn immers allebei in de hoogste graad opgewonden. En daar moet wat tegen gedaan worden. Wij moeten die opwinding lokaliseren. Zeg eens, patrijspoort. Patrijspoort? <truimus> Oktoberrevolutie, oktoberrevolutie. Blindganger, blindganger. God zegene u. Ziet u wel, geen spoor van opwinding. Het is duidelijk dat wij alleen bij procesverbaal in een staat van opwinding geraken. Ah, krijg ik het alweer? Nee, ondanks procesverbaal. En u ook niet, godzijdank. Ik maakte me eerlijk gezegd al ongerust over die mysterieuze opwindingen. Ik ook, meneer Quartel. Die hebben tenslotte niets te maken met een of andere contactstoornis. Hm. Natuurlijk niet. Zo'n opwinding heeft te maken met... Te maken met... Nou, waarmee? Hallo, meneer Quartel. Hebben we nog contact met u? Hou toch eens één ogenblik, mond. Nou, Waarom? hoort u dat dan niet? Ik hoor het niet. Dat kan toch niet? Dat kan, zonder twijfel. Wat hoort u dan, meneer Quartel? Ik, ik weet het niet precies. Het, het klinkt als gehuil. Als een klagend en langgerekt gehuil. ...zal een ventilator geweest zijn. Ach, oh, ventilators die huilen toch niet. Niet zo. Of een koe die kalfde Of een defecte straaljager. Een defecte straaljager. Praat toch geen onzin. Een defecte straaljager krijgt geen toelating tot starten. Nee? Nee. Waarom niet? Omdat hij anders zou kunnen neerstorten. Misschien is hij wel neergestort. Neergestort? Huilt hij nog? Nee. Dus? O, God, dat zou verschrikkelijk zijn, meneer, u rottenkluiver. In de wereld die ons omgeeft, moet men op alles voorbereid zijn, meneer Quartel, zelfs op het ergste. Nee, nee, dat is onmogelijk. Die straaljager, die kan niet neergestort zijn. Waarom niet? Omdat we geen plof gehoord hebben. Een plof? Er hoort niet noodzakelijk een plof bij. Oh nee? Stel dat hij in een zwembad neergestort is. Dat kan niet. Dan zouden we een plons gehoord hebben. En stel... Dat we net samen aan het muziceren waren. Muziceren? Ja. We hebben toch helemaal nog niet samen gemuziceerd? Nee? Geen nood. Toch wel. Maar nou, als ik u nu zeg... Ach, u zal het zich niet meer herinneren. Waarschijnlijk omdat u zo vals viool gespeeld hebt. Dat wil men achteraf nooit toegeven. Uw tanden houdt u haardig. Met onze tante. Ik heb vandaag nog geen noodviool gespeeld, nog een valse, nog een juiste. Toch wel! En verschrikkelijk vals. Vooral de hoge fa. Die klonk net als een bronfietsklakson die keelpijn heeft. Het spijt me wel, maar u moet zich vergissen. Als ik vandaag al viool gespeeld had, dan zou ik nu mijn uiterst elegante handschoenen niet meer aan hebben. Geen mens speelt viool met handschoenen, dat moet u toch inzien. Elegant? Leder of Breivol? Bent u vakman? Ik wil maar zeggen. Daardoor klonk die hoge vaar van u misschien zo afschuwelijk vals. Ik neem aan dat u een trapje wil maken. ik ons nou ja. ja. En dan laten we die zaak dan maar rusten. Het kan zijn dat ik werkelijk met het een of het ander in de war ben. Absoluut. Met de datum wellicht. Datum? Ja. Wij hebben niet vandaag gemuziceerd, maar gisteren of eergisteren. gisteren. Gisteren of eergisteren? gisteren? Maar dan kenden we elkaar nog niet eens, meneer Rottenbuizert. Hoger! Ja, ja. Gisteren of eergisteren, maar dan kennen we elkaar nog niet eens, meneer rottenbuizert. Hoger! Ja, ja! Gisteren we elkaar nog niet eens, Verdomme nog aan toe, ik bedoel natuurlijk Rottenhoger. Ja, Ah, u bedoelt rottenhoger. maar zeg dat dan meteen. Heb ik meteen gezegd? Nee, dat hebt u niet meteen gezegd. U hebt helemaal niets gezegd. U hebt me met opzet op een dwaalspoor geloodst, omdat u me niet luchten kan, omdat u me haat. Lieve God in de hemel, wat voor een wereld omgeeft ons toch. Je vindt gewoon geen enkele mensen hier meer die je nog kan vertrouwen. Zeg eens, meneer Quartel, ik heb de indruk dat u opeens overvallen werd door een geweldig medevoelen van de nood en de ellende in de wereld. Natuurlijk. En waaraan voelt u dat, zo? Alles wordt opeens zinloos. Zin... Zinloos? Wat dan? Alles. Het leven? Dat ook. En wat nog? Fietsen. Fietsen? Maar meneer Kwartel, fietsen is toch helemaal niet zinloos? Fietsen is volslagen zinloos. Het staalt de spieren en het geeft de mensen gelegenheid om de staddrukte te ontvluchten en de wonderen van de natuur te aanschouwen. Het verslijt je broek en het geeft je de gelegenheid om met je voorwiel in de tramsporen terecht te komen en hals over kop tegen de straatstenen te kwakken. Ik houd gewoon niet meer uit. Om de haverklapband te pech... Kettingdefect, gebroken spaken, gebroken trappers, complicaties met de dynamo. Je kan weer bij een fietsenmaker gaan inwonen. En overal omleidingsborden. Ze sturen je zo lang de verkeerde weg, op tot je uiteindelijk op een bouwwerf terecht. Of nog te zwijgen van de verkeersvoorschriften en de voorrangsmaatregels die van dag tot dag ingewikkelder worden. Je moet een maand blokken voor je het kan wagen tien meter met een fiets op straat te rijden. En dan beweren de verkeersagenten nog altijd dat ze het beter weten. Ze kafferen je uit, ze blaffen je aan tot de aders op hun voorhoofd gaan zwellen. Ze schrijven boeken vol met bekeuringen. En als je de gegrondheid ervan ook maar in twijfel durft trekken, dreigen ze met jarige vangen Het spreekt voor die, die om heen komen staan niet om te zijn. We is dan een van die uitgegeven om dat hier het agentschap raad elke dag op te dag van de dag van de dag van de dag u de dag ...het geweld in van de dag van de dag van de ik wil de maar even de of de zeven dwergen... de Meneer van de Meneer van de dag van de dag Hallo? Hallo? Schreef niet zo. Oh, u, u bent er nog, gelukkig maar. Nu dacht ik werkelijk dat het contact tussen ons voorgoed verbroken was. Zo, dat dacht u. He, meneer Rotten... Rottenhoger, ja. Uw stem klinkt opeens zo koeltjes. Hebt u een telegram van uw schoonmoeder gekregen? Of heeft iemand uw gouden zakhorloge gegapt? Nee. Wat dan? Ik ben verantwaardigd. Waarover? Over u natuurlijk. Over mij? Meer bepaald over de psychische wolkbreuk, waarmee u me daarnet overspoeld hebt. Meneer Quarto. zijn vrienden kan men op zo'n schandelijke manier niet voor de aap houden. Kunnen wel, maar dat doe je niet. En wat voor consequenties denkt u daaruit te halen? Verstrekkende. Bijvoorbeeld, dat u met mij niet meer wil muziceren. Dat bedoel ik, ja. Ik wil niet meer met u muziceren. Althans, voor een tijdje niet. Hoe lang? Weet ik nog niet. Ongeveer? Weet ik ook nog niet. Heel vaag dan. Hm? U moet er toch wel een heel vaag begrip van hebben. U gebruikt immers het woord tijdje. Hoe lang is dat ongeveer? Vijf minuten? Of vijftig jaar? In tussenin? Zes minuten. Langer. Zeven. Nog langer. Zeven en een half. N nee, nee, nee. Ik wil me niet aan een bepaalde duur binden. Alleen al uit pedagogische overwegingen niet. Oh, ik begrijp. Het hangt van mijn verdere gedragingen af. Als ik me voorkomend en taktvol gedraag kunnen we al gauw weer samen muziceren. Maar als ik me takteloos en brutaal aanstel en voortdurend vuile moppen vertel, muziceren we ten vroegste toekomende beeldschap. Ten vroegste en ten laatste op de derde zondag na de Epifanie. Wat zei u? Op de derde zondag na de Epifanie. Uh, hoe schrijf je dat? Wat? Wel die epi... epi... epifanie? Ja, wat anders. Oeh, u wil dat woord in uw notitieboekje opschrijven. Ja, natuurlijk. Uh, dat wil zeggen, nee, natuurlijk niet. Die begrijp u niet. Halt, we staan! Halt, halt! Val me dan niet altijd in de rede. Meneer Quartel, ik schrijf veel te veel op in mijn notitieboekje. Daardoor wordt mijn geheugen afgestompt. Oh nu? Nee. Ja. En dat is terloops gezegd een heel merkwaardig verschijnsel. Al het ongeluk dat de mensheid vandaag de dag overkomt, spruit daaruit voort. De mensheid schrijft te veel. En drinkt te weinig. En denkt te weinig. Daardoor degenereert het geheugen, zou de bakman zeggen. Vrijwel alles wordt vergeten. Telefoonnummers, regenschermen, trouwdagen, huissleutels, belangrijke afspraken, zelfs onze lieve heer. En weet u, meneer Quattro, in die modder er ik niet meer mee. Nee, ik ga tegen de stroom oproeien. En weet u hoe? Door mijn geheugen te trainen. Of om het uh, dilettantisch te zeggen door iets van buiten te leren. De postnummers van alle gemeenten uit het gehele land bijvoorbeeld. Of de gehele adem in ballingschap. Al respect. Maar u moet me daarbij helpen. U moet me namelijk overhoren. We beginnen best met een kleine, zogenaamde vooroefening. Het basisprincipe. Het basisprincipe. Voortpraten. Voortpraten, voor u het opnieuw vergeten bent. Het is het volgende. U, meneer Kwartel, zegt een woord. Ik breng dat woord in mijn geheugen en ik probeer het zonder haperen na te zeggen. Nemen we om te beginnen het woord... Het woord... Uh, wel, meneer Kwartel, welk woord nemen we om te beginnen? Niet, ik weet er geen... Niet één woordje? Nee. Ah, kom nou, meneer Kwartel, dat kunt u niet menen. Eén enkel woordje zal u toch wel kennen, één enkel... Er bestaan namelijk miljoenen woorden. Nee, ik ken er geen enkel. Precies omdat er zoveel miljoenen woorden bestaan, kan ik erover geen enkel een besluit nemen. Maar u hoeft helemaal geen besluit te nemen, zegt u gewoon maar het eerste woordje dat u te binnenvalt. Het mag alleen niet te gecompliceerd zijn voor het begin. En natuurlijk ook niet te kort. Zo. Hebt u er eentje? Nee. U maakt een grapje, dat hoor ik zo. U had er eentje op de punt van uw tong. U moest het er alleen nog maar afduwen. Het ging niet. Waarom niet? Het was te gecompliceerd. Veel te gecompliceerd. Oh, dan was het waarschijnlijk het woordje Hotten tot een tentoonstellingstoegangskaartje. Ja! Nou ja, dat was inderdaad een beetje te gecompliceerd. Ik bedoel, voor een begin. Met dat woordje kunnen we pas in een verder gevorderd stadium experimenteren. Maar ik zal het alvast in mijn notitieboekje optekenen. Maar voor een begin. Ah. Hebt u er eentje? Ik ben er eentje op het spoor. Hoe begint het? Nou, veelbelovend. Hou het dan vast en zeg het gauw. Welk woordje is het? Het woordje... Uh, nee, het gaat ook niet. Maar meneer Kwartel, dat kunt u me niet aandoen. Ik heb me al zo op dat woordje verlustigd. Precies op dat ene. Het moet gaan. Geef het een stootje. Het gaat niet. Is het ditmaal te kort? Nee. Wat is het dan? Te onfatsoenlijk. Zeg je dan stil? Hoe stil? Zo stil. Ik versta u niet. Dat versta je nog altijd niet. Zo stil! Hoe stil? Ah, dat vind ik geweldig, meneer Kwartel. Geweldig, meneer Kwartel. Ik geweldig, meneer Kwartel. Ik geweldig, meneer Dwartel. Ik geweldig, meneer Kwartel. Ik geweldig, meneer Meneer Rotten Duimel. Ik geweldig, meneer. Rottenpooi. Ik geweldig meneer Kwel. Rottenkruij. Geweldig, meneer. Rottenlozer. Geweldig, meneer. Meneer Rottenloze. Wat krijgt u opeens? Geweldig, meneer Kwartel. Voelt u zich niet goed, meneer Kwartel. Ik geweldig. Bent u gewond, meneer Rottenlozer. Geweldig meneer Kartel. Meneer Rottenlozer! Ik geweldig! Geweldig, Wil ik een arts Kwartel. opbellen? Geweldig, Op de 900? Geweldig, meneer Kwartels. Geweldig, meneer Kwartels. Meneer Rottenlozer. <kluziek> Het gaat best. Wat had u zo opeens? Ik kreeg de schrik van mijn leven. Ik had uh, de hik, geloof ik. De hik? Of iets dergelijks. Laten we daar nou niet stil bij staan. Ik heb er u overigens al minstens 50 maal attent op gemaakt dat ik niet Rottenlozer heet, maar Janssens. En dat zou nu eindelijk eens mogen onthouden. Oh ja, natuurlijk, ja. Janssens. Hoe -ho -ho, zegt u? Janssens, ja. Johannes Jacobus Janssens. Groot industrieel. En staat dan er nou niet naar lucht te happen alsof iemand u de keel had dichtgeknepen. Pak liever uw jachthoorn uit, dan kunnen we eindelijk weer eens samen muziceren. Meneer Rottenloo, uh, uh, meneer Sons, jo, uh, uh, ja, ja, uh, oh, meneer. U oh, krijgt hij het weer te pakken. Begint waarschijnlijk met zijn bruiloftstoespraak. Daar zat ik op te wachten. Meneer, voor wie houdt u me eigenlijk? Voor wie? Wat heeft dat met mijn naam te maken? Dat heeft alles met uw naam te maken. En zit nu u die transistor af. U hebt mij bedrogen. Heb ik u bedrogen? Wie anders? M mezelf natuurlijk. Oh, u wil beweren dat u zich vergist hebt. In uw eigen naam soms. Ja, in uw naam heb ik mij in ieder geval niet vergist. Ik heb u van het eerste ogenblik af kwartel genoemd. En zo heet u toch. Of niet? Ha, u probeert me af te leiden. Maar dat moet u rustig opgeven. Ik wil eindelijk eens weten welk spelletje hier gespeeld wordt. Alles bij elkaar wisselt een mens niet van naam als van Onderbroek. Had ik het niet voorspeld. Hij houdt zijn bruiloftstoespraak. Zeer geëerde heer kwartel, u vergis zich weer eens. Ik heb niet van naam gewisseld, maar ik heb hem verwisseld. Zo, verwisseld. Met de naam van uw tandarts zeker. Neem me die van mijn orthopedist. We gelijken spreken Lul. Klot. Pummel. Broederscheid. rotzak, Rrrrr. Stinkendier. Zonnachtrijd. Rotota. Stravi. Broederscheid. Dat heb ik al gezegd. Hebt u dat al gezegd? Dat is me helemaal ontgaan. Let dan een beetje bitter op. Nou goed. Holl. Arrrrrr. Arrrrrr. Loederscheid. Wij wij, het u per per per per Waarom schelt u nou niet verder? Omdat ik me door u niet laat beledigen. Beledigen? Omdat ik agent zei? Omdat u zich niet aan de afspraak gehouden hebt. Ah, voor een afspraak? Een stilzwijgende. Hebben wij een afspraak gemaakt? Natuurlijk. En hoe luiden die? Een stilzwijgende afspraak luidt niet. Oh, hoe oh, die zwijgt stil? De betrokkenen zwijgen Je stil. wordt in het bureau van de directeur. Ik ben een van de betrokkenen? U bent een van de voornaamste betrokkenen. Ah, ver. Domme, een van de voornaamste betrokkenen. Nee, zo'n verantwoordelijke positie had ik mezelf nooit toegemeten. En, en u dan? U, u soms ook? Wat dacht u anders? Met hoofdgeneesheer kwartel. Dat spijt me, ik ben bezig. Nou, ik dacht dat u een beroemde lange afstandswimmer was of een uh, onbekende. Onzin! Kunt u helemaal niet zwemmen? Het spijt me, maar op dergelijke doorzichtige afleidingsmanoeuvres ga ik niet in. Oh, ik, ik begrijp dat. U laat zich niet afleiden. U, u bent beledigd en u wil een proces verbaal opmaken. Ja, dat wil ik. En op staande voet dan nog wel. En het kan me geen barst schelen of we daarbij opgewonden geraken of niet. We winden ons niet meer op, meneer Quartel. Om de dode dood niet. Begint u maar. Naam? Welkom, eh, uh, Jansens. Jansens. Voorname Eventueel schuilnaam Alidor Theodor Telesfor. Theodor Telesfor. Beroep. Gepensioneerde wie Hoor eens, meneer Janssens. Hebt u helemaal uw verstand verloren? Hoezo? Hebt <coughs> u het soms gevonden? <laughs> nee, Nee, meneer Klaart, lieve god, wat krijgen we nu weer? Hoort u mij, meneer Klaartal? Wat is er met u aan de hand? Is uw haardelijk wel bon U verwacht misschien de herfstmachine met de droogschweerberg. Hallo, ah, hallo! <truimert> meneer Janssens, stelt u toe dat ik afscheid van u neem? Wat zegt u? Ik zei, staat u toe dat ik afscheid van u neem? Ik versta niet. U verstaat heel goed. Wat? Dat onze contactstoornissen blijkbaar ook overwinnelijk zijn. Dat zijn ze niet. We verstaan elkaar opnieuw heel goed. Het contact is hersteld. Dat gelooft u? U niet. Nee, ik niet. Maar meneer Kwartel, u kunt me hier toch niet zomaar moeders hier alleen achterlaten. Hier? Waar? In deze dierentuin. Of in deze biertijd. Of in dit geluiden museum. In dit wat? Waarom wordt u nu opeens zo kitteloos? Nou ja, ik geef u een leven in een troebele tijd, maar dit is heus toch geen reden om als een beledigde levenpastei op de motor te kruipen en naar het zuiden te rijden. De hyacinten van de hoop bloeien ook nog in onze tuinen. En onze diepe en onverbreekbare vriendschap zal de ergerlijkste contactstoornissen overwinnen. Onze diepe en onverbreekbare vriendschap? Hmm, voor de dronnen, meneer Janssens, waar heb je het eigenlijk over? Voor zover ik mij kan herinneren, is die diepe en onverbreekbare vriendschap tot nog toe enkel tot uiting gekomen in een vloed van scheldwoorden. wat voor een heerlijke scheldwoorden, meneer kwart. Ja, dat moet ik toegeven. Ho, ho, ho. We waren een prachtig opdreven. En op-opdreven waren. Noemde u mij niet beddenzijker? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. beddenzijker, dat zei u. Ah, ja. Ik noemde u, voor zover ik mij kan herinneren, alleen maar hondenpoepen. Een, <laughs> een psychotherapeut Een ja, psychotherapeut. Dat is mogelijk, ja. Maar in ruil daarvoor gooide ik u een stinkdier naar het hoofd, hè? En twee broekscheiters. Ja, ja. Pardon, één. Die tweede kaatste ik nu terug. Ja, maar de mijne kwam harder aan. Ja, ja, ja, u moest wel even naar lucht happen. Maar ik sloeg u met mijn hoerenbok letterlijk ja. tegen het pil. Ach, wat. Die hoerenbok van u raak ik niet deze met koude kleren. Nee, nee. Alleen die loodgieter van u, die bracht me even aan het koken. Dat geef ik graag toe. U mij vergeet net zo bij uw straatveger. Echt? Die ja. Ja. weet u, die straatveger, hè. Dat was eigenlijk maar een noodoplossing, ja. hoor. Ja, ik, ik had net een... Kan die, die ventilator niet? even afzetten. Uh, een, een geheugenstoornis, uh, ja. En, en daardoor kon ik opeens op het woord pooier uh, niet meer komen. <laughs> maar ik vond die straatveer van u veel kwetsende. Misschien juist omdat hij zo onschuldig klonk. Ik raad een bijtende ironie achter dat onschuldige scheldwoord. Ja, die zat er natuurlijk ook achter. Dus toch. Meneer Janssen. Ik mag het u nu wel verraden, toen u mij met uw straatgever ter lijf ging, dacht ik één seconde dat ik... Dat u wat? Dat ik mezelf zou... Oh, wat u harakiri kiri nee. Hara wat? Kiri. Ik versta u niet. Kiri. Kiri wat? Hara. Harawat. Kiri. Meneer Jansen. Meneer Quarton. Harawat. Kiri. Het is gebeurd. Giri. Wat zegt u? Deze contact schijnt definitief Giri. in te storten. Meneer ik versta u niet? Ons contact schijnt definitief ineen te storten. Spreekt u alsjeblieft een beetje langzamer. Spreekt u alsjeblieft een beetje duidelijker. Hallo, wat gebeurt er? Waar bent u? Kunt u mij nog horen? Grote God, er schijnt een catastrofe op komst. Er schijnt een verschrikkelijke catastrofe opkomst komst te zijn. Een kosmische catastrofe. Een katastrofe van kosmische afmetingen is op komst. Ik versta geen woord meer. Ik versta geen slaven meer. Alles wankelt, alles wankelt, alles wankelt, alles alles Oh, <laughs>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 Contactstoornissen. Dit was een stereo luisterspel van Rainer Poegert in een Nederlandse vertaling van Andries Poppe. Technische realisatie Roger Kleremans, Chef Nuits en Jan Marje. Geluidsregie Robert Bernard en Flor Stijn. U hoorde de stemmen van Leo de Wals, Hugo Prinsen en Jo Krap. Regie Jos Joos.